vijf uur. Dit is Maud Schreurs met het CNW-journaal. Dat is gebeurd vanwege het aangescherpte toelatingsbeleid... dat president Trump heeft ingesteld voor mensen uit zeven moslimlanden. De maatregel moet terroristen weren... en geldt ook voor burgers uit die landen met een Amerikaanse verblijfsvergunning. Volgens de KLM hadden de zeven weliswaar een visum... maar mochten ze niet mee omdat ze de VS niet in zouden zijn gekomen. Het is niet duidelijk op welk vliegveld de geweigerde passagiers wilden instappen.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 Het is Marianne Vos niet gelukt om voor de achtste keer in haar carrière wereldkampioen veldrijder te worden. Vos leek in Luxemburg in de vierde ronde onbedreigd naar de finish te gaan. Maar toen ze materiaalperk kreeg, kon de Belgische Sanne Kant weer aansluiten. En zij won vervolgens de eindsprint. Het weer Vanavond, vanavond kan lokaal een spatje regen vallen. Vannacht opklaringen met temperaturen rond het vriespunt. Morgen vooral in de noordelijke helft enige tijd regen. Het wordt dus vijf en acht graden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu entertainment for you. I love it when you smile when you're Happens all the while Ooh, how oh, it gives me when you cry You know my heart, there's no word i've of a Every day you show me something new about me Honestly, I could never really without you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 plaat is het toch. Ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. Hier is hij weer. Ondergetekende vredij bij Entertainment for You. Of met Entertainment for You bij ZFM Entertainment for You. 106.9. 104.5 op de kabel. En natuurlijk 24 uur per dag op de tekst hier in Zandvoort. En ja, dit was UB40. I love it when you smile. We gaan lekker verder met Michael Omen en een wereldvrouw. Nu komt die dan? En tot 7 uur ben ik bij u Ik zou zeggen blijf lekker luisteren Plaatje aanvragen mag ook We zijn uitgepraat Ik wil niets meer horen Ik voel geen haat, Ik heb al verloren Mijn liefde en geld ik al voor jou. Dus waar ben je leugens? Je was me niet trouw. We'll We gaan verder met Eminem en Rihanna. En ik love the way you lie.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 When it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's slowest lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. Get yeah, them chills, used to get 'em. Now you're getting fucking sick of looking at 'em. You swore you'd never hit 'em, never do nothing to hurt 'em. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit 'em. You push, pull each other's hair, scratch, claw, them, them down, pit 'em, throw 'em down, pin 'em. So lost in the moments when you're in 'em, it's the phrase that the cold rig controls your boat. So they say it best they go your separate ways. variatie met Entertainment for You. Gezellig, Het huis is koud en onverlicht. Ik had het met jouw liefde ingericht. Die nooit Een schilderij van elke zin Die jij ooit sprak Maar jij hebt alles meegenomen En de muren zijn weer koud In het midden van mijn droom Liep een streep door het verhaal Alles wat er nu nog van zijn leeg. In. aan het einde van mijn dromen ben ik terug bij het begin en alles wat er nu nog van jou over is, zijn lege kamers. voor 106.9 en 104.5 op de kabel en 24 uur op de TV-tekst hier in Zandvoort. We gaan verder met Mark Anthony en You Sang To Me. Blijf lekker luisteren tot de klokjes van 7 uur ben ik bij u met de lekkerste hits. Oude hits, nieuwe hits. Plaatje ja, vragen mag ook. Mag ook bellen in de uitzending. Alles mag via Facebook. You see, I was falling into love Yes, I was crashing into love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 It's there to bring you you sure. McLean en Eventually. En we gaan verder met Mike van Dijk. En zeg maar de fout. Alles ging zo snel voorbij.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 Nu zeg je dat je mij wil zien, is dit nu echt wat ik verdien? Zeg maar de fouten die ik heb gemaakt, ook al weet ik dat ik jou zo heb geraakt. Zoveel woorden, zoveel pijn, had nooit gedacht dat wij nu zijn. Morgen ben ik dan weer thuis, mijn eigen stoel, mijn eigen huis, wij samen voor de open hart. Nu vliegen de dagen snel voorbij, ik heb je foto goed bewaard, zeg me de fouten die I'm weer gezellig, hè? Vret hij? Bubbly, bubbly, bubbly, bubbly. Set it. You see that girl with the big tights? She you me the, gimme the, head to the floor, girl, gimme the, gimme the. over, girl, and gimme the, gimme the. fit down to the ground, ties big activity. Spin round me, girl, and gimme the, gimme the. Top wine, girl, and gimme the, gimme the. Body look fine, girl, gimme the, gimme. De. Up your body 'cause your in your element. On your body, me take up a permanent residence. Rotate your body coming over love spinning it. Rotate your body coming over love spinning it. Rotate your body coming over love spinning it. Make the trumpets blow. Just sing it and a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get someone come trouble, trouble. Bust two back like bubble bubbly, bubbly. Call in two fender then double, double. Yeah, so hot she a bubbly, bubbly. And she know when she got she a carry me remedy. On look good, girl you ever be winning it. Turn it up right, girl you never be limiting it. Take up your body car you're in your element. On your body me take up a permanent residence. Kom in it. Rotate your body, come and over je spinnen, niet. Hoe tegen je, wat ik allemaal over je spinnen, niet. Hoe tegen Make the ik allemaal Ik hoop uh, dat u allemaal wakker bent. En de heupjes een beetje losgemaakt hebt. Want uh, ja, eerst hoorde je Jacques Noël. En Salvi en Jean-Paul. Met de trompets natuurlijk. En dit is uh, Los Jeffers. En uh, A Loco, A Loco, uh, Loco. Ja, Loco, Loco. Ja, hier bij CFM 106.9 en 104.5 uh, op de kabel. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan een lekker plaatje draaien van Wesley Bronkhorst. En jij begrijpt me. Welkom van All Time Classics tot de hits van u. Dit is weer een nieuw uur entertainend voor u. Met Fred Heij. Ja, en, ja, nou ja, nieuw uur, nieuw uur. We zitten er al, uh, uh, ja, eerste uur zitten er al haast weer doorheen natuurlijk. Maar goed, uh, maakt niet uit.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 Begrijp me Je bent de allermooiste Een duizend en een nacht Een engel in het donker Die straalt in al haar placht Je maakt me zo blij Als jij naar me lacht Wat ik te kort kom, vul jij aan Dat heb je altijd zo gedaan We maken onze dromen waar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 Kijk me aan, dat is genoeg. Je begrijpt me. En als je dan wenst, Lee Bronkhorst, en je begrijpt me. Hier bij CFM Entertainment voor je. Tot de klokjes van 7 uur, mijn naam is Fred hey, En we gaan verder met Mick Herren en Leef Je Droom. Hey. Dat is geweest. Maak van het leven maar één groot feest. Leef je droom. Ja, dat was hij dan. Mick Herren en Leef Je Droom. En ja, droom niet je leven. We gaan verder met René Vrogen. en alles kan een mens gelukkig maken. Als je net zit te eten, ik zou zeggen: eet smakelijk. En heb je gegeten dat het u wel mogen bekomen? Ik zou zeggen: blijf lekker luisteren tot 7 uur. De entertainment voor u hier op 106.9 en 104.5 op de kabel. Ik kan niet zeggen dat ik iets kom. Geen idee, geen benul wat de smaak van honger is. Als ik gezin heb om te koken, dan loop ik even naar de markt voor een mooi gebakken vis.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 Dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. Mm. Een eigen huis, een plek onder de zon en altijd iemand in de buurt die van me houdt een koop. Toch wou ik dat ik hem net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. De, de weg... zon. dat was. hij dan. Alles kan een mens gelukkig maken hier bij CFM Entertainment for You. En dan zeker met deze lekkere muziek voor ogen was dit. En uh, ja, we gaan verder met Henk Damen. En ze zeggen dat je mij verlaat.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 Anders is dat ik die roddels heel snel weer vergeet. Zo, dat was je dan. hang down, hè? En uh, ja, ze zeggen dat je mij verlaat. Nou, doe maar niet. Nee, ik blijf nog eventjes. Tot 7 uur ben ik bij u. En uh, ik zou zeggen, ja... Vraag lekker een plaatje aan. Zo, ook deze werd aangevraagd door de Casper Goranson. Ja, ja de Casper van CFM natuurlijk. Ja, leuk dat je zit te luisteren. Jij wilde een plaatje horen van André Hazes junior. En ja, leef. Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zat.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 zweet, geld verdient als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij een weg voor een ander in gereld, af en toe gelachen, maar veel.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 Dat was hij dan, André Hazen junior en Leef. Ja, we gaan lekker. Uh, we gaan lekker naar de, het nieuws toe van 6 uh, van, uh, van uur. Ik zou zeggen, tot zo in het uh, tweede uur. je hou of alleen bedacht dat ik het je zeggen zou. Toch maar even bellen voor de zekerheid.